Mark Hokke met het NOS Journaal. De brexit-onderhandelaars van Groot-Brittannië en de EU... zeggen dat ze constructief met elkaar hebben overlegd. EU-onderhandelaar Barnier benadrukte wel... dat er waakzaamheid, vastberadendheid en geduld nodig is. EU-topman Tusk zegt dat hij veelbelovende signalen heeft... van de eerste premier van Redcar. De sleutelkwestie is nog altijd de backstop... wat er moet gebeuren met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... Na een ontmoeting met premier Johnson zei voor Redcar gisteren dat hij meer hoop heeft gekregen op een brexit-overeenkomst voor 31 oktober. In Ethiopië is met trots gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Ethiopische premier Abiy. Nobelcomité in Oslo prijst Abiy voor zijn inspanningen om vrede te sluiten met buurland Ethiopië. Abi kwam in april vorig jaar aan de macht. Hij liet politieke gevangenen vrij, beëindigde de noodtoestand... en beschouwde oppositiegroepen niet langer als terroristen. Hij verbeterde de betrekkingen met Eritrea... waarmee Ethiopië twintig jaar geleden een bloedige grensoorlog uitvocht. Abi krijgt de Nobelprijs voor de Vrede begin december uitgereikt. Voor de derde dag op rij wordt er gevochten in het grensgebied... tussen Syrië en Turkije. Over en weer wordt er geschoten... In beide kampen vallen slachtoffers. Turkije heeft vanochtend het eerste militaire slachtoffer gemeld. De man die woensdag een aanslag pleegde in de Duitse stad Halle heeft bekend. De dader van 27 bevestigde ook dat hij een rechtsextremistisch, antisemitisch motief had. Bleek ook al uit het manifest dat de man had verspreid. Daarin ontkende hij onder meer de holocaust. Bij de aanslag in Halle vielen twee doden. De voorschriften voor zware pijnstillers worden strenger. Minister Bruins wil voorkomen dat mensen verslaafd raken aan die middelen. Zorgverleners gaan onnodig gebruik zoveel mogelijk beperken. En apothekers gaan beter letten op vervalste recepten. Het weer, bewolkt en regen. Vooral in het noordwesten kan veel regen vallen. Staat veel wind. Aan zee laat er ook kans op zware windstoten. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de a 5 hoofddorp Amsterdam heb je een kwartiervertraging tussen Westpoort en de aansluiting met de A10. 19 diemen richting Alkmaar tussen AMC en Aalsmeer, 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren.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 Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. Music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl hey. En ja, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 41. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1969. En op nummer 1 van die lijst staat de nummer van Tom en Dick. Het liedje heet Bloody Mary. Het stond drie weken op één. Het werd de grootste hit... En hierna brachten ze met Peter Koelewijn nog twee singles uit... maar die hadden nauwelijks succes. Het is de week waarin op 13 oktober 1974... de legendaarste televisiepresentator Ed Sullivan overlijdt. Hij begint op 20 juni 1948 bij de Amerikaanse omroep CBS... met het televisieprogramma Toast of the Town... of beter bekend als The Ed Sullivan Show... De grootste sterren traden bij hem op, zoals Elvis Presley, Buddy Holly, The Beatles, Bob Dylan, Janis Joplin, Marvin Gaye, The Doors, Diana Ross en The Rolling Stones en ga zo maar door. Op 6 juni 1971 werd de laatste aflevering van dit programma uitgezonden. Ed Sullivan is 73 jaar geworden. Straks tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen vijf verschillende nummers die alle dezelfde gitaarriff delen. Maar de melodie is weer op een Duits nummer gebaseerd. Ik ga het je dadelijk allemaal uitleggen. We hebben natuurlijk de langste plaat van de week. Een dubbel album uit 1970 van Derek en de Domino's. Het album heet Layla and Other Assorted Love Songs. En we gaan dadelijk de titeltrek draaien. En even kijken wat hebben we nog meer staan. Nobody Knows When You're Down and Out gaan we dadelijk ook nog draaien. Zometeen ook nog een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70. Die zich na de geboorte van zijn zoon in 1975... vijf jaar lang uit het openbare leven en de popmuziek terugtrekt. En we hebben dadelijk ook nog een prachtig Spaans lied... wat in 1973 tweede werd op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie hiervan is eigenlijk niet om aan te horen... maar bereikt toch de negende plaats in de Amerikaanse top 100. We gaan een stukje beluisteren van die uh, Engelse versie. En we draaien de Spaans. En de muziek waar we net mee begonnen... begin van uh, dit deel van de rondleiding... Het nummer van Eddie Cochran. Op 9 oktober namelijk 1958 neemt hij in de Gold Star Studios in Hollywood het nummer Let's Get Together op. Het nummer is praktisch hetzelfde als Come On Everybody. Het enige verschil is de tekst. In plaats van Come On Everybody zingt hij Let's Get Together. Come On Everybody komt op uh, 35 in de Billboard Hot 100 terecht in 1958. En de versie die wij net hoorden wordt pas in 1970 op een verzamelalbum van Eddie Cochran uitgebracht. Dan vertel ik je nu dat Tom Jones op 11 oktober 1965 het nummer Thunderbolt opneemt. Het wordt op 26 november 1965 uitgebracht. en De single komt in Groot-Brittannië niet verder dan de 35 e plaats. Het is de titelsong voor de vijfde James Bond film en is geschreven door John Barry en Don Black. In deze film neemt Bond het op tegen Blofeld. Hij is van die fictieve organisatie Spectre. En Claudia Auger speelt de Bondgirl domino... Wegens overweldigende belangstelling gaat Thunderbolt op 29 december 1965 in Londen in twee bioscopen tegelijk in première. En na de afloop uh, gaan de gasten naar de uh, Royal Garden voor een groot premièrefeest. De hoofdrolspeler Sean Connery is er niet bij aanwezig. Hij blijft liever thuis bij zijn vrouw en zijn kinderen ja, dat zou tegenwoordig niet meer mogen, Zeg maar nee, er zijn allemaal contracten waar dat in staat dat dat niet mag. Goed, we gaan het nummer draaien. We luisteren ook nog eventjes naar die uh, stuk van die film, de trailer. James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Flemings Thunderball. Thunderball stars Claudine Auger, young, beautiful, trapped, could be dangerous. What sharp little eyes you've got. Wait till you get to my teeth. Adolfo Celli, smooth, silent. Spectre's agent of death. Luciana Pelluzzi, lovely to look at, murderous to know. Entry, no doubt. Come in. 007, danger sign with the world's most famous gentleman agent with a license to kill and license to thrill. Sea sign of prompt delivery, night and day service. 007, hallmark of today's greatest entertainment. Ik 40! nummer 7! Gelie. Nobody knows when you're down and out. Derek en de Domino's van de langspeelplaat van de week. We gaan dadelijk de titeltrack nog draaien. En dat uh, verscheen de tijd op single, maar dan dus niet in de lange uitvoering. Dan moest je het singeltje omdraaien geloof ik. En dan kwam dan het tweede gedeelte. Oorspronkelijk duurt het uh, zie ik hier 6 minuten en 53 seconden. Goed. Dan nu dat verhaal over die uh, Spaanse groep die een uh, vertaling uitbracht die in de Amerikaanse hitparade terecht kwam. Maar werkelijk slecht, echt ongekend slecht. We gaan het zo horen, dus wel even leuk. Ik vertel je dat Roberto Uranga, een van de oprichters van Mossedades... want daar gaat het over, overlijdt op 13 oktober 2005. Hij laat zijn vrouw en hun vijf kinderen achter. Mossedades is in 1967 in Bilbao in Spanje opgericht... door een groep jonge studenten. En Mossedades betekent zoiets als jonge mensen overigens. Op 7 april 1973 doet de groep in Luxemburg mee voor Spanje... aan de internationale finale van het Eurovisie Songfestival... met het nummer RS2. Ze eindigen op de tweede plaats. Een Engelse versie van RS2, Touch the Wind... komt op 12 januari 1974 binnen in de Amerikaanse Hot 100... en bereikt de negende plaats. Hiermee wordt bewezen dat de melodie van dit nummer ijzersterk is... want er wordt op deze Engelstalige single in tegenstelling... tot op de Spaanse versie ronduit slecht gezongen... Waarschijnlijk is er daarom uh, een hoop galm aan toegevoegd om het slechte Engels te verbloemen. Nou, moet je even luisteren. Goed luisteren, want anders kan je het niet verstaan. Ik zal je dadelijk zeggen wat ze zingt. Come back, come back. En dat is dus come back, come back. Don't you say? <laughs> ja, jammer dat ze gewoon niet de Spaanse versie in Amerika hebben uitgebracht. Want dat had gewoon in die lijst moeten staan. Daarom deze weer terug hoort. Ergens toe, Mosta Dades. promesa eres tú. Eres tú. Como una Una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú Muziekmuseum Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis Dit is de top 40 Nummer 22 Listen. Listen. Listen again. Number 12. een keer helemaal terug horen. Prachtig. Frida Bocara en Samil Chanson. Ah, heerlijk nummer. Geweldig. Muziekvrienden, dan nu een gitaarriff die een overeenkomst heeft met vijf andere nummers van Bony M, The Just Brothers, Fatboy Slim, Duck Sauce en de Duitse groep Night Train. ja ah, Daar gaat het eigenlijk om. Ik ga het je uitleggen. Duck Sauce scoort in het jaar van 2010 met Barbara Streisand en wereldhits. Achter Duck Sauce zich de Amerikaanse DJ Arman van Helden en de Canadese DJ A-Track. Het nummer heeft als tekst alleen de veelvuldig uitgeroepen kreet Barbara Streisand. Kunnen we die horen? Ja. Stukje maar hoor. <tie> Barbara Streisand. En de gezongen melodie, dat oehoehoe. dat komt uit een Duitsstalig liedje. Hallo Biemelbaan van de Duitse band Night Train uit 1973. Daar hebben ze het weer uitgejat, Luister maar. Night Train is een band van de broers Jurgen en Heinz Hoed. Maar zij jatten het gitaarriffje weer uit uh, het volgende nummer... Van de, van de Just Brothers, Sliced Tomatoes. Oorspronkelijk uh, al opgenomen in 1965. En ze brengen het uit in 1972. Instrumentaal nummer... En Frank Farrion die gebruikte het in 1979 weer voor het nummer Got To Go Home. Voor zijn formatie Boney M. Ook weer dat uh, van Hallo Biemelbaan. En vervolgens wordt er ook nog weer een sample uit het origineel van de Gifts Brothers gehaald. En uh, dat wordt gebruikt door Fatboy Slim in het nummer Funk so Brother. The Rockefeller Skank uit 1998. Nou, wat zullen ze draaien? Ik vind het leuk om die Duitse vezers te horen, ja. Zij waren toch de eerste die dat oehoehoe, bedachten. Ondanks dat ze het gitaarriffje hadden van de uh, Just Brothers. Met slicermators. Hier is Hallo Bimmelbaan. Hallo Bimmelbaan, het voor de laatste Ze stand met een Mädchen am Bahnhof und en we sahen dich aan. Ze sprang op een Wagen, da kam dat zeichen vor, dich bang dein gaan. Die bemerking waren ze zichzelfde, mijn liefling was er met voorbij. En ik stierf hiernaar, laat me toch niet Am Abstellgleis. Ich frage, wo du stehst, doch keinen gibt es, der dein Ziel noch weiß. Mein Mädchen ist bei dir und dann lieben ohne sie das will ich nicht. Ich habe große Angst, dass sie mich eines Tages vergeht. op een oud-Persisch verhaal. Over een liefde die niet bereikt kon worden. Vandaar dat het Lela heet, want het gaat over... een Iraanse vrouw die Lela heet. Dat was voor Eric een uh, inspiratie om uh, dit nummer te schrijven. Het gaat eigenlijk over Patty Boyd. De toenmalige echtgenote van ex-Beatle ex George Harrison. Hij is later met haar getrouwd en ook weer gescheiden. Zo gaat dat in het sterrendom. Goed, muziekvrienden dan nu. Eens even kijken. Even van de belangrijkste popmuzikanten uit de jaren 60 en 70. Die zich na de geboorte van zijn zoon in 1975... vijf jaar lang uit het openbare leven terugtrekt. En ook uit de popmuziek. Niemand wist waar hij was. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor, wat ik zeg. Op 9 oktober 1975, de 35e verjaardag van John Lennon, bevalt zijn vrouw Yoko Ono van een zoon. Die is volledige naam luidt Sean Taro Ono Lennon. Joker One is vijf weken later uitgerekend, maar zij staat erop dat uh, ze met de keizersnee wil bevallen op 9 oktober. Ze is er heilig van overtuigd dat als een kind wordt geboren op zijn vaders verjaardag, het dienst ziel krijgt als hij sterft. Joker One ontkent dit tegenover de pers, maar John Lennon heeft het later bevestigd. Na de geboorte van zijn tweede zoon trekt John Lennon zich vijf jaar lang terug uit het openbare leven en de popmuziek. Hij richt zich op de opvoeding van zijn zoon Sean. Iets wat hij nooit heeft gedaan met zijn eerste zoon Julian. Vier jaar hiervoor, op 8 oktober 1971... wordt de LP Imagine van John Lennon in Europa uitgebracht. Het is een tweede solo-album van de ex-Beatle... en het is het laatste werk wat hij in Engeland opneemt. Op 9 september 1971 is deze LP al in Amerika uitgebracht. Op 30 oktober 1971 komt Imagine van John Lennon binnen... in de Nederlandse LP Top 20. En vanaf 13 november van dat jaar... staat het album drie weken lang op de eerste plaats. Op de LP staan uh, natuurlijk een aantal klassiekers... zoals uh, natuurlijk Imagine... Jealous Guide, Cripple Inside, maar ook deze! John Lennon over zijn vrouw Oh yoko van het album Imagine. We gaan nog uh, wat muziek draaien. Het muziekmuseum gaat bijna dicht. We gaan nog wat draaien uit die tippenraden. We hadden al uh, Mana gedraaid. Uh, de alarmschijf van Mana McKay. Maar we draaien ook... Uh, Nummer 27. Tot zover de rondleiding in het muziekmuseum langs week 41. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. Woman out the country. I find you longing in your soft and fertile